8 uur, het NOS-journaal, Door Megens. Opluchting na Griekse keus voor Europa. Aantal bedden in GGZ fors omlaag. En oranje na EK-uitschakeling vanmiddag weer in Nederland. In veel landen is opgelucht gereageerd op de verkiezingsuitslag in Griekenland. De conservatieve en pro-Europese partij Nieuwe Democratie... heeft de meeste stemmen gekregen van de Grieken. De beurzen in Azië reageerden optimistisch en de koersen stegen flink. Ook in Europa zijn de reacties positief. Voorzitter Jonker van de Eurogroep zei dat hij uitziet... naar een snelle formatie van een Griekse regering. De Duitse bondskanselier Merkel gaat ervan uit... dat de Grieken zich zullen houden aan de afspraken met de EU. Minister De Jager van Financiën reageert terughoudend. Het is volgens hem nu wachten op de ontwikkelingen in Athene. Ook hij vindt dat de Grieken hoe dan ook hervormingen moeten doorvoeren... en de begroting op orde moeten brengen. Volgens partijleider Samaras van Nieuwe Democratie... is er geen twijfel over de plaats van Griekenland in de eurozone. Hij beloofde dat Griekenland zich aan de afspraken zal houden. Hij wil een regering van nationale eenheid vormen... met andere pro-Europese partijen als PASOK. Bij de parlementsverkiezingen in Frankrijk... hebben de socialisten een absolute meerderheid in het parlement behaald. De partij Socialisten van president Hollande... had alle meerderheid in de Senaat, in alle regionale raden... en nu dus ook in de Nationale Assemblee. De PS krijgt 314 van de 577 parlementszetels. De UMP van oud-president Sarkozy 214 zetels. Het extreemrechtse Front National van Marine Le Pen komt met twee zetels in het parlement. Hollande kan met deze uitslag zijn verkiezingsbelofte inlossen. Hij heeft plannen voor het bestrijden van de crisis die haak staan op wat de Europese Commissie wil... Zo wil hij miljarden investeren om de economie te stimuleren... in plaats van fors bezuinigen. En wil hij belastingen voor de allerrijkste verhogen. Patiënten in de geestelijke gezondheidszorg... zullen in de toekomst meer in de thuisomgeving worden behandeld. Het aantal bedden in instellingen wordt teruggebracht met een derde... vergeleken met het aantal in 2008. Dat melden bronnen aan de NOS. Dimensionair minister Schippers ondertekent vanochtend een convenant... over de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg... Ze sluit het akkoord met onder meer zorgverzekeraars, zorgaanbieders, beroepsverenigingen en patiëntenorganisaties. Kern van het Convenant is een verschuiving van klinische zorg naar ambulante zorg. Het Convenant is bedoeld om de groeiende kosten in de hand te houden en voor hetzelfde geld meer mensen te helpen. Nederlands voetbalelftal komt vanmiddag naar huis na uitschakeling op het Europees kampioenschap. In Garkov leed Oranje gisteravond zijn derde nederlaag in het toernooi. Portugal versloeg Nederland met 2-1. Door de overwinning plaatste Portugal zich voor de kwartfinale als nummer 2 in groep B. Groepswinnaar werd Duitsland, dat gisteravond met 2-1 te sterk was voor Denemarken. Bondcoach Bert van Marwijk liet gisteravond open of hij opstapt. En geeft voor het vertrek uit Krakau geen persconferentie meer. Directeur betaald voetbal Bert van Oostveen noemde de afgang van het Nederlands helft al oranje onwaardig. Maar ook hij wilde niets zeggen over de positie van Van Marwijk. In de kranten wordt zijn vertrek vanochtend over het algemeen als onvermijdelijk beschouwd. De Moslimbroederschap zegt dat zijn kandidaat de presidentsverkiezingen in Egypte heeft gewonnen. Mohamed Morsi zou 52% van de stemmen hebben gehaald... tegen 48% voor zijn rivaal Ahmed Shafiq, die premier was onder de verdreven president Mubarak. Volgens de Moslimbroederschap is dat gebaseerd op de uitslag van 98% van de stemmen. Het kamp van Shafiq zei vanochtend dat de uitslag nog onzeker is... en dat juist Shafiq aan de winnende hand is. Vannacht verklaarde Mossial dat hij president wil zijn voor alle Egyptenaren... en dat hij geen rekeningen wil vereffenen met zijn opponenten. De definitieve uitslag wordt op zijn vroegst woensdag verwacht. De VN-waarnemers in Syrië eisen dat de strijdende partijen... de evacuatie toestaan van burgers uit de belegerde steden. Vooral in Homs is de nood hoog, zegt de Noorse generaal die de missie leidt. De VN-waarnemers hebben de afgelopen week geprobeerd... om zo'n duizend vrouwen, kinderen, ouderen en zieken uit Homs te evacueren... Maar de regeringstroepen en de opstandelingen weigeren te stoppen met vechten. Gisteren werd de VN-waarnemersmissie stilgelegd omdat de situatie te onveilig is. Bij bombardementen op Homs door het Syrische leger zouden gisteren zeker elf doden zijn gevallen. Volgens de oppositie is de stad omsingeld door 30.000 militairen. Het weer vanochtend vanuit het zuidwesten stevige buien met onweer en windstoten. Plaatselijk veel regen wat tot overlast kan leiden... Vanmiddag droog, met af en toe zon. 18 graden aan zee, 22 in het binnenland. Ook morgen droog en vrij zonnig. Woensdag, dan zijn er weer meer buien. AWB verkeersinformatie 160 kilometer file in ons land. Dat is het normale ochtendspits. Vooral in het zuidoosten van het land vallen nu fikse buien. Onder andere op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar staat tussen de afleef Budel en het kroop Leenderheide... inmiddels 9 kilometer file. Op de A9, Alkmaar richting Amstelveen... tussen Beverwijk en het Kopen-Rasdorp, 8 kilometer. En op de A16, Breda, richting Rotterdam. Bij het plein is daar de rechterrijs ook dicht na een aanrijding. En inmiddels staat er tussen Knoopert-Ridderkerk... En, en het kopen plein een file van 8 kilometer. We zijn er bij Esso trots op dat we brandstoffen ontwikkelen... die op moleculair niveau helpen om uw motor soepeler te laten draaien...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 En Marcel Ooster. Goedemorgen, Griekenland houden we er nog even bij in de eurozone. Oranje zijn we definitief kwijt. En via Ronaldo gaan we weer beginnen aan de nieuwe Portugese kruiden. En dan gaat hij, Ronaldo, tik 2-1. is gedaan, we liggen eruit. Straks de reacties naar de derde verloren wedstrijd. En de reacties op de uitslag van de verkiezingen in Griekenland, uiteraard. We vragen hoogleraar economie Ivo Arnold of de euro hierbij gebaat is. Ja, want de Griekse parlementsverkiezingen van gisteren zijn dan gewonnen... door de conservatieve partij Nieuwe Democratie. En de voorstanders van Europa en de euro krijgen een meerderheid in het parlement. Maar er moet nog wel een coalitie gevormd gaan worden. Verslaggever Joris van der Kerkhof mengde zich tussen de feestende conservatieven... en wachtte de leider van de Nieuwe Democratie op. Daar komt de leider aan bij een persconferentie... waar hij zijn een speech zal gaan houden. Ja. Veel geduw en getrek. De politie die er omheen loopt... Om het allemaal op een lijk te laten verlopen. Tussen de zuiden van het Sapion door. Grote glimlach. Is dit een victory voor Europa? Ja, yes, uh, absoluut. Euro, voor Europa, voor stabiliteit. Ik ben steeds statement in het Engels. Hoe voel je je vandaag, meneer Summeras? Hoe voel je je? Een overwinning voor Europa en een overwinning voor de euro. Dit is een victory voor alle Europe. Ik call op alle politieke partijen... die share those objectives om join forces te form en een new nieuwe regering te vormen. Nou, dat zei hij bij binnenkomsten net ook. Het is een overwinning voor de euro, het is een overwinning voor Europa... en hij roept alle partijen op om nu samen te gaan werken. Alles wat de Grieken de afgelopen maanden, de afgelopen jaren te lijden hebben gehad, daar moet een einde aan komen. Hij staat op, loopt de weg omringd door partijgenoten en gaat nu waarschijnlijk de stad in om feest te vieren. De muziek is hard, de vlaggen gaan allemaal omhoog. En opeens is hij daar, de leider van Syriza. Hij slaat met zijn linkerhand op zijn rechterhand en uiteindelijk gaat zijn rechterhand... Naar zijn hart toe, een van de oudere leden van de, zijn partij staat naast hem. Ze zwaaien iedereen een beetje op dezelfde manier als afgelopen donderdag bij de verkiezingsbijeenkomst. Toen was het een witte blouse die hij aan had, nu heeft hij een blauwe blouse aan. Je zou denken, de verkiezingen heeft hij niet gewonnen. Hij is net als zes weken geleden met zijn partij de tweede partij geworden. Maar hij ziet er niet gebroken uit. Grote glimlach. Een hele grote slimlaag. En dan gaan we het er maar. Ja, tot een mega la gorna, tot een heel la, tot een En uiteindelijk wordt het verhaal ook een verhaal van winnen. Zijn partij is weer groter geworden en groter geworden. En het is een begin van een steeds groter wordende beweging. We blijven in Athene. We gaan naar correspondent Corny Kees. Corni feest dus. We horen het bij de conservatieve partij. Een nieuwe democratie. Komt er nou ook snel een nieuwe regering in Griekenland? Is dat de verwachting? Nou, Adonis Samaras, de leider van de Conservatieven, krijgt waarschijnlijk aan het begin van de middag uh, uh, ja, de taak om uh, een coalitieregering te gaan vormen. Nou, die zal niet uh, gemakkelijk zijn. Uh, ja, allereerst is het natuurlijk zo dat Griekenland uh, geen traditie heeft van uh, coalitieregeringen. Er is altijd een, ja, een politiek van confrontatie tussen de partijen geweest, weinig samenwerking. En dat betekent dat, uh, comp dat compromissen moeten worden gesloten. Maar ja, uh, hij heeft uh, weinig keuze en hij zal in eerste instantie de PASOK, de socialisten uh, en waarschijnlijk ook uh, gematigde kleinere linkse partij democratisch links gaan benaderen. Ja, en stel dat ze daar dan uitkomen in het vormen van zo'n coalitie, zullen ze zich dan aan de afspraken in de eurozone van de eurozone gaan houden? Nou ja, Samaras heeft dat in ieder geval al gezegd. Dat uh, hij bereid is samen te werken met de Europese partners en dat hij zich aan de afspraken gaat houden. Maar hij heeft ook wel uh, een beetje gewaarschuwd dat uh, de Grieken eigenlijk niet veel meer kunnen incasseren. En dat er nu ook banen moeten worden gecreëerd, dat er moeten worden geïnvesteerd in de groei van de economie. En hij wil meer tijd uh, om de bezuinigingen die, ja, die er toch weer uh, aankomen, om die uit te, te kunnen voeren. Konni Keese vanuit Athene. Ja, blijdschap dus. We konden dat horen bij Antonis Samaras, leider van de nieuwe democratie, winnaar van de verkiezingen in Griekenland. Ook blijdschap bij de Europese Unie. Voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy. We always said that Greece belongs to the European family, to the European Union and to the eurozone. Blijdschap dus. Correspondent tijdens AD in Brussel. Blijdschap, Tijn of opluchting? Nou, zeker wel opluchting. Je hoorde van Rompuy, de Europese Raadspresident al, blij dat de Grieken in de club blijven. We gaan ze blijven helpen met het creëren van groei en banen. Nou, die, kom, die boodschap kwam ook van de Europese Commissievoorzitter Barroso en ook van alle ministers van financiën van de Eurozone. Men is vooral eigenlijk blij dat de linkse partij die al die afspraken met Europa overboord wilde gooien, nou, dat die winst uitbleef. Maar de toon toch van al die boodschappen is niet bepaald euforisch. Het is heel erg gereserveerd. Eerst zien, dan geloven. Want de uitslag van deze verkiezingen in Griekenland... betekent dat ja, eigenlijk de traditionele partijen in Griekenland doorgaan. En ja, met die partijen is eigenlijk weinig vooruitgang geboekt op heel veel uh, punten. Veel afspraken met Europa over het aanpakken van hervormingen... zijn niet nagekomen. Dus het is een beetje ja, de minst slechte van de twee uh, uitkomsten. Maar dat betekent nog geen enkele garantie voor de toekomst. Nee, precies. Want we weten ook... Uh, dat Samaras heeft aangegeven dat hij wil praten opnieuw over um, de tijd waarin die bezuinigingen doorgevoerd moeten gaan worden. Hij wil extra tijd, hij wil ook aandacht voor groei. Heeft hij überhaupt kans van slagen om ze aan het praten te krijgen in Brussel? Nou, officieel uh, luidt het antwoord gewoon... nee, vergeet het maar. Zeker, uh, uh, dat is zeker het standpunt van Duitsland. Heronderhandelen met Griekenland zou uh, een verkeerd signaal afgeven... Hè, aan andere landen waar afspraken mee zijn gemaakt... over hervormingen, in ruil voor steun. Maar uh, achter de schermen wordt er natuurlijk wel over gesproken. En dan zou het gaan om de Grieken wellicht wat meer tijd te gunnen... misschien wat uh, rentes verlagen... praten over meer uh, groeiprojecten om de economie aan te zwengelen... Uh, maar ja, wel uh, blijft staan de doelen die Griekenland uiteindelijk moet bereiken. Misschien met wat meer tijd, die blijven nog steeds hetzelfde. Goed. Tijn Sade vanuit Brussel, dank je wel. We praten door met Ivo Arnold, econoom van de Erasmus Universiteit. Hij is hier. Meneer Arnold, goedemorgen en welkom. Goedemorgen. Ja, wat meer tijd voor de Grieken. Is dat het enige wat er voor ze in zit? Of zal er toch ook een gebaar nog wel moeten komen van de rest van de eurozone, denkt u? Ik denk dat er nog wel een financieel gebaar komt. We zien nu ook dat uh, met de nieuwe Franse president Hollande er een hele andere wind waait. We zien ook dat Spanje meer tijd heeft gekregen. Londen heeft het nou over een groeipakket van 120 miljard euro. En misschien gaat ook een beetje van dat geld de kant van Griekenland op. Want iedereen ziet zo streng bezuinigen. Um, dat kan eigenlijk niet. Ja, die, die uh, onmiddellijke bezuinigingen... die hebben een hele slechte invloed op de economische groei. Dus ik denk dat de richting waar Griekenland naartoe moet... dat die duidelijk moet zijn. Dat is een kleinere overheid, een uh, concurrerender bedrijfsleven... en ook het aanpakken van de belastingmoraal en de corruptie. En zolang men die Uitgaat, dan kun je op de korte termijn wel iets minder uh, hard bezuinigen. Wat we nu zien als reactie op de beurzen zijn nog niet open... maar de futures wijzen op een hogere opening. Hoe moeten we dat nou weer interpreteren? Of is dat zoals het altijd is dat beleggers in eerste instantie enorm opgelucht zijn... Ja. en daarna nadenken en opeens allerlei toch weer weer op de weg zien? Ja, we zagen het ook al op de Aziatische markten. Hè, een opleving, 2% erbij. Dat is de, de opluchting omdat er niks ergs gebeurt. Hè, omdat de extreme scenario's van het uiteenvallen van de eurozone... Uh, even geen werkelijkheid worden. En dan vermoed ik toch wel dat later, vandaag of later, deze week... dan uh, dan ziet iedereen weer dat de problemen dezelfde zijn en dan daalt het besef weer in dat de uitdagingen nog steeds heel erg groot zijn. En die uitdagingen liggen die dan met name in Griekenland of liggen die elders in Europa? Wat is uw beeld daarvan? Nou, ik denk dat Griekenland steeds meer een sideshow is geworden en dat de aandacht toch is verschoven naar Spanje en Italië. Maar um, hadden ze dit dan niet eerder kunnen bedenken? Hadden ze niet de teugels niet iets soepeler? Uh, kunnen laten varen voordat ze al deze ellende over zich afriepen in, in Griekenland. Dan had je die verkiezingen, tweede verkiezingen helemaal kunnen voorkomen misschien. Ja, dat weet ik niet. Kijk, uh, uiteindelijk is dat toch ook een binnenlandse politieke zaak. Hè. Die tweede verkiezingen zijn er ook gekomen, omdat ze maar eens uh, de grootste partij wilde blijven en worden en premier wilden worden. Dus uh, uh, ik denk dat dat een eigen binnenlandse politieke dynamiek is. Um, maar zij staan toch nog steeds voor dezelfde economische uitdagingen. En Dat is echt een ander economisch systeem in Griekenland realiseren dan het tot nu toe was. En uh, die hervormingen die zijn nog steeds heel erg onzeker. En je kunt als Europa wat meer tijd gunnen, je kunt wat uh, smeermiddelen uh, gebruiken om, om uh, ja, de korte termijn aanpassing wat makkelijker te maken. Maar ze moeten nog steeds de stap maken naar een moderne economie met ja. een kleinere, efficiëntere overheid en met een concurrerende bedrijfsleven. En dat is nog steeds een heel groot vraagteken. Ja. Een grote internationale vermogensbeheerder schrijft in een commentaar, misschien is deze uitslag niet zo goed voor Europa. Want als RISA de verkiezingen zou hebben gewonnen, zou de druk op Europa om echte hervormingen door te voeren veel groter zijn. Bent u het daarmee eens? Um, dat is heel lastig. We zullen het niet weten als het niet gebeurt. Het mm. is een hele riskante uh, um, uh, gok als je zegt... we hebben een Lehman-moment nodig. Hè. Net zo'n grote schok als in 2008 toen de Amerikaanse bank Lehman omviel. En dan pas zullen de veranderingen komen. Um, dan riskeer je ook een heleboel economische schade. En dat is heel onvoorspelbaar. Dus mijn hoop is dat uh, Samaris dus eigenlijk toch een beetje het licht ziet... en in staat is om nu uh, als een staatsman ook de Griekse economie te hervormen. Ja, goed. Nou, Deze horde is dan ook weer genomen... Um... Waar nu naartoe? Wat wordt de volgende? Ja, de, deze hoorde is even genomen. Maar het zal natuurlijk uh, een proces met Griekenland uh, van trekken en duwen blijven. Uh, een nieuwe regering, nieuwe onderhandelingen met de EU. Dan komen de trojkas weer. Die moeten constateren of alle hervormingen ook gerealiseerd worden. En dat blijkt dan weer niet helemaal te gaan. Dus, dus dit uh, moeizame proces blijft nog even doorgaan. En mijn hoop is dat daar toch uh, op een gegeven moment vooruitgang in komt. Maar die is uh, allemin zeker. En u zei net, um, ik denk dat Griekenland een soort sideshow wordt. Dat betekent dat er ergens nog een hoofdshow is uh, die Spanje-Italië... Ja, de hoofdshow is spanje Italië Als je naar de obligatiemarkt kijkt en de rentestanden ook vorige week... en waarschijnlijk deze week weer, uh, 6 richting 7 procent... dan is het toch een niveau wat op lange termijn niet houdbaar is. U blijft nog even bij ons, he? dus daar praten we dan later over verder. Ja, Goed, zeker. Ivo Arnold van de Erasmus Universiteit. Dank u wel. Laten we toch ook maar even over de uitschakeling van oranje doen we met Hans van Breukelen zo dadelijk. Nu de verkeersinformatie bij de AWB Arnoud Broekhuis met heel slecht weer in het westen en zuiden van het land. Nou Marcel inderdaad, we krijgen nu ook een melding van blikseminslag rond Utrecht waardoor er minder treinen rijden van Utrecht Centraal. En houdt u rekening met een vertraging van een half uur tot zelfs een uur. Dan de files. Er staat inmiddels 200 kilometer. Vooral die buien hinderen het verkeer. Onder andere op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Tussen de afrit Rijzen en knooppunt Azenlo 3 kilometer. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat bij Leenderheide inmiddels 6 kilometer. En op de A16 richting Rotterdam er staat na een aanrijding... tussen Hendrik Anbacht en het Herbrechtseplein een file van 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Straks Hans van Breukelen. Eerst naar de bondscoach. De 2-1-nederlaag van het Nederlands helftal tegen Portugal gisteren... maakte deceptie compleet. Oranje heeft geen enkele wedstrijd gewonnen en is uitgeschakeld op het EK. Wet van Marwijk over de ontluisterende nederlagen op het EK. We hebben in alle wedstrijden kansen gecreëerd. De eerste, heel veel. We hebben ook kansen weggegeven. Dus we, we, we, we hebben niet de, de vorm ook gehad om, om de kansen te verzilveren. Want kijk maar wie er allemaal kansen heeft gekregen en op welke manier we dat allemaal gedaan hebben. En we geven het makkelijk als weg. Kan het dat het steeds na 20 minuten fout gaat? Nou, weet je, ik denk dat die eerste wedstrijd wel belangrijk is geweest, dat we die niet gewonnen hebben. Want de eerste 20 minuten, dat is, dat, dat is niet helemaal zo. Want daar hebben we tot het laatste toe zoveel kansen gecreëerd. Daar had je hem ook in de eindfase nog kunnen ja, winnen. Trouwens, we hebben nu ook uh, de laatste 5 minuten zijn ook kansen. Had, maar wij, wij kunnen er ook nog zo twee maken. Ja, maar het zak na 20 minuten toch steeds weg. Er komt een dip in. Nou, dat is eigenlijk pas echt gebeurd in, in, in, tegen Duitsland. En ik denk dat dat ook te maken heeft met de, de nederlaag van de eerste wedstrijd. Dat daar toch een bepaalde onzekerheid in een ploeg sluipt. En, en je hebt te maken met mensen, met gevoelens... En we hebben ze geprobeerd uh, naar voren te jagen. We hebben daar van alles aan gedaan, ook op getraind. Maar op een gegeven moment lukt dat niet meer. En, en dat is wel heel erg jammer. Als je dan aan de andere kant de uh, één of twee maakt... dan komt dat gevoel ook vaak wel weer terug. En dan wordt dat ook weer makkelijker. Had jij gedacht dat de groep zo door een ondergrens kon zakken? Nou ja, wat is een ondergrens? Maar ik heb je ook uh, vandaag weer naar de wedstrijd zien kijken... ook van dit, dat je, ja, nou, dat dat je dat zelf dat niet dat begrijpt. er ongelooflijk simpele fouten gemaakt worden. Als je, als je de, de goal die we tegengaan, ja, de eerste goal... Dan, is, dan zie ik van de kant al dat, uh, dat, uh, dat ze naar binnen dribbelen... En, en wachten op het moment om de steekpaars tussendoor te geven. Ja. Dan denk ik heel simpel, steek je je linker voet uit... je weet precies wanneer die bal komt en onderschep je hem. En uh, ja, dat gebeurt niet, ja, daar kan ik me wel aan ergeren. Heb jij gefaald? Ik heb zeker gefaald, want we verliezen drie keer ja. en ik ben verantwoordelijk. Dus ik heb ook gefaald, niet alleen spelers. En verbind je de consequenties aan voor jezelf? Uh, Jack, waar zit hij hier nou? Ik, je wilt dat misschien graag horen. Dat nee, ik wil het niet jawel. graag horen, maar ik heb ooit een keer de fout gemaakt nee. in 2000 met Frankrijk, Dat ik het niet vroeg, dat ik ja. naar buiten liep en zei dat ik stop ermee. Dus nee, ik moet de vraag stellen. Ik ben, ik ben overal mee bezig, maar ik ben nu vlak na deze wedstrijd ben ik nog niet bezig met mijn toekomst. Hans van Breukelen, goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> u klinkt weer zo. <laughs> Zoals de vorige week. Toen was je ook al zo somber. Nou, dat is jouw conclusie als ik goedemorgen zeg. Ja, uh, maar het, we het, kunnen het, natuurlijk niet echt vrolijk uh, nee. gaan uh, reageren over. Het klinkt over, nu alweer beter hoor. Het klinkt nu alweer beter. Goed zo. Ja, goed. Zeg van Marwijk, om daar even op in te haken, is dit het einde van zijn bondscoachschap? Dat weet ik niet. Dat zal, de sleutel ligt vooral bij hemzelf. En ik denk dat uh, een aantal uh, uh, leiders van Oranje een uitspraak zou moeten doen... of ze verder willen met deze bronzkijs. Het ligt aan die twee zaken, denk ik. Het hmm. de algemene beeld wat vanochtend een beetje ontstaat in dit programma... in ieder geval is dat um, in Oranje... Um, nou, in ieder geval de neuzen niet dezelfde kant op stonden. Dat mensen het niet met elkaar eens waren. Dat er wat oneenigheid is en dat Van Marwijk het niet gelukt is... om. Ja, die eenheid uit uiteindelijk te creëren. Is dat ook jouw beeld? Ik heb vorige week gezegd dat er een aantal basisvoorwaarden nodig zijn om succesvol te kunnen zijn. En dat is inderdaad uh, zaken die blijkbaar nu naar voren komen. Het is een repeterende breuk, 88, 90. Ik zat met Van Hanegrem afgelopen weekend te praten. had het over 74 en 76. Mm -hmm. En het lijkt blijkbaar naar uh, grote successen... toch heel moeilijk om al die kikkers in die kruiwagen te houden. Ja, wat, is, wat, wat, wat gebeurt er? Of zo? Want je hebt het zelf ook meegemaakt. Je zegt dat na 88 lukte het daarna niet... Wat ja, er in zo'n elftal? Op een of andere manier uh, zie je toch dat mensen veranderen door succes. Uh, mensen die belangrijker uh, uh, denken te zijn voor het elftal uh, dan, dan ze in wezen zijn. Of dat zij het gevoel hebben dat ze recht hebben om te spelen. Omdat ze zelf een heel goed uh, seizoen gedraaid hebben. Uh, nou, En dan, dat geeft een heel onrustig gevoel. En dan is de kunst om inderdaad uh, uh, ja, jezelf ondergeschikt te maken aan het teambelang. En dat is lastig. Want en je vrouw, en de, je vader, en je manager, en journalisten vragen... begrijp jij nou dat je speelt? Nou, en voordat je het weet gaat dat uh, uh, zich omzetten in een bepaalde onvrede. En dan ja. zie je dat alle energie die je nodig hebt voor een toernooi... dat die weg hebt en naar de verkeerde dingen gaat. En, is dat, en dat, iets dat is waarom... een herkenbaar gegeven, vind ik ook weer de ja. laatste paar weken geweest. Is dat iets waar een bondcoach wat aan kan doen? Of is dat onbegonnen werk? Uh, kijk, laten we eerlijk zijn. Ik geloof dat een, een coach... Net zo verantwoordelijk is voor tweede van de wereld worden. Als nu uitgeschakeld worden. De invloed van een coach is gewoon ongelooflijk belangrijk. En want je kunt wel heel veel talentvolle spelers hebben. Maar het bewijst iedere keer weer dat je juist die talentvolle spelers. moet samen laten kunnen spelen. En niet alleen nummer 11. Maar vooral nummer 12 tot en met 23. En dat is ja, ongelooflijk lastig. Zeker met, met onze Nederlanders die toch. Ja, het individueel belang vaak het belangrijke van het teambelang... terwijl we wel altijd het andersom anders roepen. Maar uiteindelijk zie je toch dat iedereen verschrikkelijk baalt... als hij er zelf niet in staat, zeker als dat aangewakkerd wordt door zijn omgeving. En dat individueel belang, is dat iets typisch Nederlands? Want uh, de Spanjaarden, wereldkampioen twee jaar geleden, die draaien toch lekker? Ja, het leuke is in Spanje, die hebben ook jarenlang topspelerschap de strijd tussen Barcelona en Madrid, dat stond hen uh, in de weg om succesvol te zijn met het nationale team. Je ziet, daar komt een coach en die presteert het nu eigenlijk al voor de derde keer in de rij... dat die spelers blijkbaar toch die, die, die ongelooflijke strijd die zij in eigen land hebben weg te zetten, naast zich neer te leggen... en vervolgens met elkaar toch een, een succesvol team te vormen. En daar blijken wij als Nederlanders niet zo goed in. Ik heb dat ook al vanuit historisch perspectief net met je gedeeld. En dus wordt Spanje Europees kampioen? Het zou wel een, uh, het zou wel een, een bijzonderheid zijn... als, uh, als een ploeg uh, drie keer achter elkaar een eindtoernooi wint. Maar ik schat de Duitsers toch iets hoger in. Goed, de Duitsers dus. Maar uh, wat moet Oranje nu... Je helemaal herpakken of moet je nu drastisch gaan vernieuwen met een nieuwe coach en nieuw talent? Uh, het, uh, het leuke van, uh, van, van, van sport is dat de volgende wedstrijd belangrijk is. Eh, en dan, en, en dan okay, moet je leren van alles wat je nu hebt. En daarom zeg ik, ik denk dat het verstandig is. En dat was toch al het plan, las ik uh, al een paar weken geleden, dat er uiteraard geëvalueerd gaat worden met de bondscoach. Uh, nou, en dan denk ik ook dat geëvalueerd zal moeten worden met de belangrijke spelers. Uh, en die zullen. Uh, gezamenlijk, uh, denk ik althans de KVB zal dan moeten aangeven, oké, okay, er is een basis om wel door te gaan of niet door te gaan, tenzij van, maar waar ik gewoon zeg, jongens, het is mooi geweest, ik geef het over aan een ander. Hans van Breukelen, hartelijk dank maar weer. Het was me nog genoeg. Daarover praten helpt, hè. <lacht> je kan het wel mee wegpraten, dat ben ik wel een bij je. Ja. Bedankt, goedemorgen.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 Radio 1, het NOS-journaal. Minder treinen door blikseminslag bij Utrecht Centraal... en opluchting over verkiezingsuitslag Griekenland. Goedemorgen, half negen is het, ik ben Doral Megens. Rond Utrecht rijden er minder treinen... doordat bij het Centraal Station de bliksem is ingeslagen. Volgens de Nederlandse spoorwegen gaan de problemen de hele ochtend duren. En de vertraging kan oplopen tot een uur. Verscheidene reizigers twitteren dat ze met de trein gestrand zijn... Die treinen kunnen volgens de twitteraars... het centraal station van Utrecht niet binnenrijden. De conservatieve en pro-Europese partij Nieuwe Democratie... heeft de meeste stemmen gekregen van de Grieken. Partijleider Samaras zei in een toespraak... dat het Griekse volk heeft gezegd dat het in de EU wil blijven. Volgens Samaras is het een overwinning voor heel Europa. Today the Greek people express their will... to stay anchored with the euro remain an integral part of the eurozone... Honor the country's commitments and foster growth. This is a victory for all Europe. De beurs in Azië reageerde optimistisch en de koersen stegen flink. De Duitse bondskanselier Merkel gaat ervan uit dat de Grieken zich zullen houden aan de afspraken met de EU. Ook in Frankrijk is gisteren gestemd. De Socialisten hebben daar een absolute meerderheid in het parlement behaald. De partij Socialist van President Hollande had al een meerderheid in de Senaat en in alle regionale raden. Je overwinning in Frankrijk is iets minder Europees te noemen. Hollande heeft plannen voor het bestrijden van de crisis... die haak staan op wat de Europese Commissie wil. Ze wil die miljarden investeren om de economie te stimuleren... in plaats van fors bezuinigen. Oranje, land vanmiddag op Schiphol. Nederlands elftal verloor gisteren de wedstrijd tegen Portugal. En daarmee is het EK 2012 voor Oranje afgelopen. KNVB-directeur Bert van Oostveen heeft na afloop van de wedstrijd... meteen een gesprek gehad met de bondscoach Bert van Marwijk. Wij hebben net elkaar even gesproken en we hebben even tegen elkaar aangehouden wat we ervan vonden. En wat daar is besproken blijft dus onszelf. Ja. Maar dat gaat ongetwijfeld over uh, hoe door nu? Nee, want we hebben, en dat hadden we al eerder overigens afgesproken, en dat doen we bij elk eindtoernooi uh, afgesproken, dat we gaan evalueren. Dus dat gaan we nu ook doen. En daar zullen uh, alle aspecten die ook dit toernooi raken, uh, zullen daar worden besproken. Kranten vanochtend beschouwen de positie van de bondscoach als onhoudbaar.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 Bij een terreuraanval op de grens tussen Israël en Egypte... is een Israëlische burger om het leven gekomen. Het Israëlische leger schoot daarop een van de aanvallers dood. De terroristen hadden het volgens het Israëlische leger gemunt. Op het gebied waar Israël werkt aan het hek tussen beide landen... Er zou onder meer een antitankgranaat zijn afgevuurd. En de man die werkte aan de bouw van dat hek is bij de aanval gedood. Wie er achter de aanslag zit is niet duidelijk. Minder bedden en meer zelf doen en meedenken over de behandeling. Dat is de kern van een convenant dat de missionair minister Schippers van VWS vandaag ondertekent. Een convenant over de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg. Het is een akkoord met onder andere zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en beroepsverenigingen. De grootste verandering is het aantal bedden dat met een derde wordt teruggebracht. In de toekomst zullen patiënten meer thuis worden behandeld. Het akkoord is bedoeld om de groeiende kosten in de hand te houden... en voor hetzelfde geld meer mensen te kunnen helpen. En dit was Nieuws Overzicht. Het weerbericht van Weer Online. Op dit moment trekken zware buien van België en Nederland binnen... en heeft vooral het zuidoosten van Nederland te maken met onweer en windstoten. Op sommige plekken zou de neerslagintensiteit problemen kunnen veroorzaken. De buien verplaatsen zich snel... en hebben aan het einde van de ochtend het land alweer grotendeels verlaten... Vanmiddag draait de overwegend matige wind naar het westen tot noordwesten... en voert koele zeelucht aan. De zon breekt tussen de wolken door en het is overwegend droog. Het wordt 17 graden aan zee en maximaal 20 in het oosten. Komende nacht is het droog, vrij helder en waait het nauwelijks. Goede condities voor het ontstaan van enkele misbanken. Het koelt af tot 10 graden aan zee en 7 of 8 in het binnenland. Morgen rustig weer met aardig wat ruimte voor de zon. In het zuidoosten bewolkt en kans op wat regen... De temperatuur stijgt naar gemiddeld 21 graden. De rest van de week blijft het wat wisselvallig. Maar er zijn genoeg aardige momenten met zonneschijn en aangename temperaturen. ANWB Verkeersinformatie. Het verkeer heeft veel hinder van de zware regenbuien. Er staat inmiddels 200 kilometer file. En opmerkelijk zijn de files op de A1 Apeldoorn richting Hengelo... voor het knooppunt Azenlo, staat 3 kilometer file. Het heeft te maken met een ongeluk op de A35. Richting Enschede staat daardoor tussen Almelo West... en het knooppunt Buren, een file van inmiddels 8 kilometer. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven... staat tussen de afrit Butel en het knooppunt Leenderheide 9 kilometer. Op de A16 Rotterdam Breda, na een aanrijding... tussen het Terbrechtseplein en het knooppunt Ridderkerk 4 kilometer. Maar de weg is weer vrij... En op diezelfde A16 Breda richting Rotterdam staat tussen Zwijndrecht en de Van Brie een file van 9 kilometer. En dan ook nog informatie voor de treinreiziger, want door blikseminslag rijden er van en naar Utrecht centraal minder treinen. Houdt u rekening met een vertraging die varieert van een half uur tot een uur.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 Bel Otto Workforce, de grootste internationale arbeidsbemiddelaar van Europa. Zorgvuldig geselecteerd, goed opgeleid en direct beschikbaar. Bezoek onze website, ottoworkforce.eu. Otto Workforce, goed voor elkaar. Tot 2500 euro welkomstpremie? Kijk op eon.nl slash zakendoen. Direct flexibel inzetbare medewerkers nodig? Otto Workforce, goed voor elkaar. <middels>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 Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Ja, u heeft het inmiddels begrepen. Ons land wordt geteisterd door regen en onweer. En de treinreizigers hebben daar nu ook last van. Annelou van Egmond van de NS, goedemorgen. Goedemorgen. De bliksem is ingeslagen. Waar? In uh, eigenlijk bij station Utrecht Centraal aan de noordzijde. Om uh, twee minuten voor acht. En wat, wat heeft dat voor gevolgen, mevrouw Nou, dat betekent dat in ieder geval uh, de sporen tussen Utrecht en Amersfoort... Utrecht en Amsterdam en Utrecht en Gouda, dat daar geen elektriciteit is. Dus daar kan ook geen treinverkeer uh, zijn. Uh, maar ook alle andere uh, sporen in en uit Utrecht, die zijn hierdoor beïnvloed. Uh, dus er rijden vrijwel geen treinen. Uh, er zijn enkele treinen dicht bij het station gestrand. En die worden nu uh, eigenlijk uh, op het zicht worden die het station ingeloos. Zodat de uh, mensen die in die trein zitten wel kunnen uitstappen aan het perron. Mm. Maar ja, dat doen we dus eigenlijk uh, met de hand. Oei, dat klinkt niet goed mevrouw van Egmond. Wat betekent dat voor de reiziger? Wat raadt u ze aan op dit moment? Nou, ik zou aanraden om op het ogenblik een ander vervoersmiddel te kiezen. Uh, het gaat uh, echt nog wel even duren. Minimaal tot tien uur, maar misschien nog wel iets langer. Voordat er uh, weer sprake is van uh, treinverkeer. En staan er ook nog treinen verderop die niet naar het station gesleept kunnen worden? Ja, treinen die verder weg zijn, die, uh, die worden teruggebracht naar het uh, dichtstbijzijnde station uh, waar men nog kan uitstappen. Maar dat kan dus ook nog wel even duren voordat die ja. mensen er allemaal uit zijn en die treinen van het traject af zijn. Dat gaat zeker uh, tijd kosten. En mensen die nu nog niet in de trein zitten, die kunnen dus uh, beter een, een alternatieve vervoermiddel kiezen. Dat is duidelijk, mevrouw Van Egmond. Annelo Van Egmond van de NS, hartelijk dank voor deze eerste informatie. Graag gedaan. NOS Radio 1, het EK-journaal. De avond waarop Nederland zich alsnog kon plaatsen voor de volgende ronde op het EK mondde uit in een grote deceptie. De Oranje verloor met 2-1 van Portugal. En de man die dit toernooi nog geen moment zijn kwaliteiten had laten zien, veld het oordeel, Cristiano Ronaldo. Van Marmerk zegt, ga niet met je kont naar het 16 meter gebied, want het is gevaarlijk. Het is gevaarlijk, is het wel of geen buitenspel. En het is het doelpunt van Ronaldo. Volledig terecht, kan niet anders zeggen. Het is uh, een uh, prima actie van uh, uiteindelijk Ronaldo die het afrondt. Dit is uh, een oefening, normaal gesproken. Want uh, er wordt veel gelopen tot behalve de voeten van Ronaldo. En dan gaat hij Ronaldo tik 2-1. is gedaan, we liggen eruit. Ronaldo scoorde dus twee keer. De goal van Oranje kwam van Rafael van der Vaart. Hij stond wel in de basis, Mark van Bommel niet. Drie poelwedstrijden, drie nederlagen. Dat heet roemloos ten ondergaan. Oranje is klaar, enkele reacties, kort op een rijtje. Ik heb zeker gefaald, want we verliezen drie keer. En ik ben verantwoordelijk, dus ik heb ook gefaald. Niet alleen spelers. Zo is het, we hebben gewoon allemaal slecht gespeeld. We moeten allemaal in de spiegel kijken. Nou, we hebben er geen reet aan, zo dus moet je het zien. En uh, ja, dit is alleen sneu voor al die fans. En ik heb er alles voor gedaan om hier top te zijn. Maar we waren niet top. Nee, en in een andere wedstrijd deden de voetballers van Duitsland... gewoon hun werk tegen Denemarken. Müller, ja, kom eens, super uitgelegd! Im 100. Länderspiel mit der Führung. Klose, der war nicht gut genug. Bender, ja, der war. En toen maakten de Duitsers een doelpunt via Bender. En toen was uh, alles uh, over en uit. Notabene de rechtsback die inviel voor Boating. De Duitsers uh, uiteindelijk uh, de verdiende winnaar deze avond in Lefif. Met de volle winst door naar de kwartfinale. 9 punten uit 3 wedstrijden. En nu Ronald van der Geer rechtstreeks. Ronald, want iedereen deed zijn werk. Behalve uh, Nederland. Uh, die oranje spelers niet. Heeft het Nederlands elftal ooit wel eens zo slecht gepresteerd? Uh, nee, nog nooit als laatste geëindigd in een pool. Uh, en, en dat houdt automatisch in dat je dan ook nog nooit drie keer verloren hebt. Wel eens een keer één punt, een keer drie punten, drie gelijke spelen. Maar uh, zo roemloos ten ondergaan, nee, dat is zelfs Oranje nog nooit overkomen. Hm. Nou, dat is dan ook eigenlijk op zich van een prestatie. Oranje is, uh, is, is klaar, Portugal gaat door. Hoe ver denk je dat de Portugezen komen? Want we zagen toch een uh, Cristiano Ronaldo die... Opeens willen jullie zien dat hij kan voetballen, hè? Ja, Het gekke van deze Portugezen is... als je kijkt naar de drie wedstrijden die, uh, die gespeeld zijn... Um, dan zie je gisteren een, een, een Portugees elftal... zoals je het misschien wel verwacht, hè? Met Cristiano Ronaldo die eindelijk is op een groot toernooi... laat zien hoeveel kwaliteit hij heeft. Maar ligt dat nou aan de kracht van Portugal... Of de zwakte van Nederland. Wie was zijn directe tegenstander? Gregory van der Wiel. Uh, de Portugezen waren wel heel nadrukkelijk op zoek naar Cristiano Ronaldo. Omdat men wist dat Gregory van der Wiel echt geen raad met hem weet. Aan de andere kant, kijk je naar de wedstrijd hiervoor: Portugal-Denemarken. Dan komen de Denen gewoon na een 2-0 voorsprong voor Portugal langzij. En dat geeft wel te denken over ja, het team Portugal aan zich. Ik denk dat het elftal nog wel een rondje zal overleven... maar daarna tegen tegenstanders als Spanje, Duitsland... wel het onderspit zal moeten delven. En hoe is het met de Duitsers? Ik heb de wedstrijd van gisteravond niet gezien... maar ze winnen wel drie keer in uh, de pool dus... want ze wilden graag groepshoofd worden... en ja. tegen Griekenland voetballen. Hebben ze inderdaad een goed team? Fantastisch team. Nou, dit is een heel uitgebalanceerd team. Ik denk niet dat gisteren de beste wedstrijd uh, was. In het begin van de wedstrijd heel veel kansen. Heel veel druk ook naar voren. Nou ja, uiteindelijk maakt die Podolski in zijn honderdste wedstrijd uh, een goal. Is niet aan een heel goed toernooi bezig. Uh, opvallend dat ook daar de Denen weer langs zij komen. En in de tweede helft zag je echt wel iets van voorzichtigheid bij de Duitsers. Van nou ja, laten we maar voorzichtig voetballen. Zorg dat we niks weggeven. Want er was een scenario denkbaar. Dat als de Denen één doelpunt zouden maken. Dat de Duitsers naar huis gingen en Portugal. En Denemarken doorgingen. Dat gaf wat angst bij, uh, bij de Duitsers. En uiteindelijk de rechtsbek maakte het doelpunt in een counter. Dus dat geeft wel aan hoe de Duitsers er ongeveer in stonden. Weinig weggeven. Twee schoten van de Denen gezien. Ja, voor de rest die tweede helft was niet om over naar huis te schrijven. Maar ja, het resultaat is wel weer bijzonder. Ja, Het resultaat is ook bijzonder voor de Grieken. De Duitsers stuiten nu op de Grieken. Verwacht je nog een tweede stunt van, uh, van de Grieken, of niet? Ik durf even rond die Grieken helemaal niks meer uit te spreken. Ik had ze eigenlijk al, uh, al afgeschreven. Af, afgeschreven. En gedacht, nou, deze jongens kunnen thuis gewoon hun stem uit gaan brengen... tijdens die Griekse verkiezingen. Maar dat, uh, dat is dus niet gebleken. Ja, dat, dat is een, dit is een wonderlijke ploeg. Daar zitten, weet je, dit, dit bulkt echt niet van de kwaliteit. Maar er zitten een paar zeer geslepen voetballers in... die het iedereen lastig kunnen maken. Alleen... Nu, Duitsland, Griekenland... Ja, dan ben ik toch wel heel erg geneigd om een eentje in te vullen... als je, als je deze twee ploegen naast elkaar zet. Nee, de Duitsers hebben te veel kwaliteit. En ik hoorde Hans van Breukelen net, en daar ben ik het helemaal mee eens. Ik denk dat Duitsland uh, Europees kampioen gaat worden. Staat genoteerd, Ronald. Oké. Okay. Dank je. Oké. Okay. Want het EK gaat natuurlijk door vandaag met de wedstrijd Ierland tegen Italië. En de bondscoach van Ierland is de Italiaanse oud-bondscoach Trapattoni. Hoort u zo meer over? Eerste verkeersinformatie, Arnoud Broekhuis. Marcel, 170 kilometer. Dus we gaan alweer naar beneden, gelukkig. De meest opmerkelijke file staat op de A1. Apeldoorn richting Hengelo. Bij Knoopend Azenlo 3 kilometer. Dat komt door een aanrijding op de A35. Almelo richting Enschede. Dat staat bij Borne-West 7 kilometer. En het opmerkelijke nieuws vanmorgen is ook dat door er vrijwel geen treinen rijden van en naar Utrecht. Houdt u rekening met een vertraging die varieert van een half uur tot een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En uiteraard houden we u op de hoogte over die problemen op het spoor... in de loop van deze uitzending. Uh, nou, Laat is het waarschijnlijk niet geworden gisteravond... voor de Oranje-supporters in Garkov. Er viel immers niets te vieren. Tim de Wit is op de Oranje-camping in Garkov. Tim, wat tref jij aan daar? Ja, vooral mensen die bezig zijn met inpakken. Uh, iedereen gaat hier vandaag weg. Uh, er we hebben hier zo'n duizend fans overnacht. En ik heb net al de eerste bussen met oranje fans richting het vliegveld zien vertrekken. Ik heb de eerste campers zien wegrijden. Die zullen er nog wel een aantal dagen over doen, uh, vermoed ik. Dus alles wordt uh, afgebroken en vanaf morgen is het leven weer normaal in Garkov. En ik sprak net even met wat Nederlandse fans die zich klaarmaakten voor de terugreis. Bent u helemaal ingepakt? Ja, ik zat te wachten op... De... Vrienden, dan gaan we zo rijden. Ja, je bent er vroeg bij al. Vroeg weg dus. Ja, maar wat ja, moet je hier doen? Je bent wakker en dan ga je toch maar weg. Lekker aan het ontbijt al. Ja, goed hè. We moeten ja. nog een lange weg naar huis. Het is dus, uh, nu even eten en weg. Ontbijt te pleiten. Ja, een beetje gemixt gevoel natuurlijk. Uh, het is ontzettend gezellig geweest hier. Maar ja, qua voetbal uh, het lijkt het Eurovisie Songfestival wel. Nul punten. Ja, was u nou echt teleurgesteld dan gisteravond? Of had u toch nog wel de hoop dat het goed zou komen? Ja, je, je hoopt altijd natuurlijk. Maar ja, als je de eerste twee wedstrijden zag, dan hadden we niet echt heel veel recht om, uh, om nog verder te gaan. En dat, uh, dat is gebeurd helaas. Koffers rollen naar de bus. En die bus gaat vervolgens naar het vliegveld. Ik zie dat jij je Oekraïense shirt maar hebt aangetrokken in plaats van je Nederlands shirt. Ja, we zijn toch een beetje Oekraïne hier geworden in, uh, op de Oranje Camping in Gakov. En, uh... Ja, als we dan op dit moment iemand nog iets kunnen, dan uh, laat dan die Oekraïners in ieder geval een ronde verder komen. Dat we in ieder geval daar naar voor uh, kunnen juichen, kunnen supporten. Met wat voor gevoel ga jij naar huis? Je rekent op iets moois en uh, je gaat er met zoveel goede verwachtingen, ga je heen. En dan, dan, ho dan hoop je dat, dat iedere speler op de top van ze kunnen gaan presteren. En als dat dan niet gebeurt, dan, uh, dan raak je daar wel uh, op een gegeven moment wel gefrustreerd van. Ja, als, als ik thuis was geweest, denk ik dat de televisie nu in drie dekken die ergens van het balkon af had gegooid en dat die... Uh, nu een laat gelegen, maar dan uh, had ik thuis denk ik nog meer problemen gehad dan hier. <laughs> maar ja, als je terugkijkt, ik bedoel, het zat er ook geen moment eigenlijk in, hè, dit toernooi. Ja, je zag het eigenlijk al een heel klein beetje in de voorbereiding. Ik had gehoopt dat hij gewoon wat nieuwe jongens zou gaan brengen. Uh, dat is helaas niet, uh, niet gebeurd. Uh, er zitten toch een aantal, uh, als ik het zo voorzichtig mag zeggen, volgevreten jongens uh, in het veld. En, uh, wellicht hadden we dat iets anders uh, moeten spelen, maar het is altijd achteraf. Hè. Twee jaar geleden was het uh, super. Twee jaar verder nu uh, ja, in mineur, uh, laat het zo uh, maar noemen. Ja. Tot zover de Oranje Camping in Garkov. U hoorde Tim de Wit. We gaan naar groep C op het DK. Daar maken nog drie landen kans op de volgende ronde. Spanje en Kroatië hebben beide vier punten, Italië twee, Ierland ligt er al uit. We spreken groep C met Mark van Hintem, technisch directeur van Willem II... en analist op Radio 1 tijdens de sportzomer. Mark, goedemorgen. Goedemorgen. Ook zo'n kater? Toch maar even vragen nog. Of... Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik had te lang niet zien aankomen hoor. Al, uh, dat lijkt misschien makkelijk, maar ik ben de oefenwedstrijd van Nederland zelf al uh, gaan kijken en toen bleek al dat het behoorlijk mis was. Naar deze groep, naar groep C. Uh, wie gaat er door? Um, bij welke uitslagen? Het is, het is vrij ingewikkeld, hè? Nou, het valt mee. Kijk, uh, Spanje heeft uh, twee wedstrijden gespeeld, vier punten. Uh, de Kroaten ook. Italië heeft uh, twee wedstrijden gespeeld en twee punten. Nou, het is duidelijk dat de, Spa de Spanjaarden en de Kroaten vandaag gaan beslissen om uh, gelijk te spelen. Dat dan de Italianen als ze winnen nog bij kunnen komen. Maar dan is het is afhankelijk van het doel zal Dus dan zullen ze veel moeten scoren tegen de Ieren. Mm. Wie, wie geef, je, dat... de... Ja, wie geef je de meeste kans? Nou, Ik ga ervan uit dat de, de uh, Spanjaarden en de Kroaten um, niet gaan speculeren op een gelijkspel. De Spanjaarden willen gewoon hun suprematie laten zien, net zoals de Duitsers gisteren. En zullen gaan voor de overwinning. Of het moet zijn dat het in de laatste tien minuten nog een gelijkspel is. Uh, dus ik, ik, ik gok erop dat, uh, uh, dat Spanje wint van Kroatië. En dat Italië met meer dan twee doelpunten wint uh, um, van, van Ierland. Ja, en dan uh, ze zal het erom gaan of Kroatië misschien nog een doelpuntje maakt. Of één of twee tegen de Spanjaarden. Dan kunnen zij ook nog doorgaan. Dus het is vanavond echt tellen. Ja. Maar de Italianen hebben een beetje last van die Hollandse ziekte. Die krijgen die bal er ook niet heel makkelijk in. En dus hebben ze Balotelli nodig. Hoe is het met hem? Ja, ik, ik ben niet de pot van Balotelli. Geniale gek wordt hij genoemd. Nou, ik zie veel gekheid, maar weinig genialiteit uh, bij hem. Um, dus ik ben ook benieuwd, inderdaad, of die Natale vanavond speelt met uh, Cassano. Ja, Cassano is eigenlijk net zo gek, dus wat dat betreft maakt het niet zo veel uit. Um, maar dat ja, ze zullen inderdaad misschien wel weer beginnen met Balotelli, die dan vervolgens weer uh, gewisseld wordt voor uh, die Natale. Uh, het is dus eigenlijk uh, zo dat de Italianen niet beschikken over een topspits. Terwijl ze vandaag wel uh, zullen laten moeten zien tegen de hier, dat ze kunnen scoren, ja. Ja, en die Cassano, je zei het al eventjes. Die heeft in een interview gezegd dat seks de voorbereiding is voor de wedstrijd. Wat zijn dat nou weer voor uitspraken? Ja, die spelen vanavond om kwart voor negen. Dus het kan nog. En, ik denk dat ja, hij <laughs> <dat die>, nog <laughs> half vat en neemt hij nog wel lekkers te eten. Vervolgens een dame en dan gaat hij lekker naar de wedstrijd toe. <laughs> ja, maar dat is toch helemaal niet goed? Voor ja, voetballers. Ik was er geen voorstander van. Nee. <laughs> ik kijk het liever erna. Om, ah, okay. uh, om, ja. Maar goed, <laughs> iedereen heeft zo'n voorkeur, maar ja, die Cassano die is uh, helemaal gek, want hij zei ook inderdaad dat hij meer dan 600 vrouwen had gehad en dat soort zaken. En, ja, het is uh, onverstaalbaar wat hij er allemaal uit maar ja, het is wel vermakkelijk. Ja, maar heeft hij zijn hoofd wel bij de wedstrijd dan, denk je? Ja, kijk, de druk die wordt natuurlijk steeds groter. Als je dit soort interviews geeft uh, tijdens uh, een EK... dan wordt de druk op zo'n jongen en op zo'n land natuurlijk veel groter. Want uh, uh, de negativiteit en de teleurstelling zal alleen maar toenemen... als ze vanavond niet uh, uh, zich weten te plaatsen voor een volgende ronde in ja. Italië. Ja. ja, en dan worden dat soort uitspraken natuurlijk niet in dank afgenomen. Precies. Juist. Mark, dank je wel weer. Graag gedaan. Dan gaan we naar Italië, naar Bas Mesters in Rome. Bas? Hoe denken ze in Italië over die Cassano? Over die Cassano? Nou ja, dat heb je net wel gehoord. Dat is een, een vrolijke Frans. Ja, ja. <laughs> maar zijn opvattingen, doen, <laughs> doen die niet goed of niet? Uh, nou ja, ik weet niet of je de laatste 10 jaar zo'n beetje gevolgd heb hoe, ik, uh, hoe Italië eraan toe is en wat er hier allemaal zo'n beetje gebeurt, ook op hoog niveau. Ik denk niet dat het uh, heel erg afgekeurd wordt door veel nee, Italianen. Nee, nee, dat is waar. Nou goed, wij, wij hadden het eigenlijk hebben over de ontmoeting van Italië natuurlijk tegen de Ieren. Uh, de bondscoach van Ierland is een Italiaan, Giovanni Tarapatoni. We kennen hem allemaal, 73 jaar. Hij was uh, zelf trouwens ook bondscoach van Italië, onder meer tijdens de WK van 2002 in Japan en Zuid-Korea. Hoe bijzonder vinden de Italianen de confrontatie met hem, met de Ieren? Ja, daar wordt natuurlijk volop uh, over gesproken. De persconferenties zijn bijna persconferenties... met twee coaches van Italië, zou je kunnen zeggen. Um, Trapattoni wordt natuurlijk gevraagd... Uh, uh, ja, ga jij echt uh, volop tegen ons land spelen? Hij zegt, ja, ik ga uh, de eer van de Ieren verdedigen. Maar hij heeft ook gezegd dat hij het heel vervelend vond... dat hij in de pool met... Uh, ...Italië zit, het land wat hij zelf getraind heeft. En bovendien zijn er ook nog hele bijzondere relaties... ...tussen uh, Trapattoni en Prandelli, de coach van Italië. Want uh, Trapattoni is ook coach van Prandelli geweest bij Juventus. Uh, ze hebben, uh, In het nationaal elftal uh, hebben ze dus nu allebei gecoacht. Ze hebben allebei in Fiorentina een rol gespeeld. En ze komen allebei uit Lombardije. Het zijn mannen die uh, wel iets hebben met elkaar... Uh, toch zegt hij dat hij zijn eer van zijn nieuwe land, zullen we zeggen, van Ierland zal verdedigen. En hij denkt dat die 2-2, waar net al over werd gesproken. Kroatië-Spanje, als dat 2-2 wordt, dan wordt het heel moeilijk voor Italië om überhaupt zich te klassificeren. Dat dat niet zal gebeuren. Maar in 2004 is iets vergelijkbaars wel gebeurd een keer. Toen is Italië eruit gevlogen, omdat twee andere teams toen ook 2-2 konden spelen. En die maakten 2-2, waardoor het onmogelijk was om verder te gaan voor Italië. Kortom, men houdt zich. Hier het hart vast. En man is erg... Uh, uh, eigenlijk is men tamelijk pessimistisch, moet ik zeggen. Okay. Uh, even nog naar Trapattoni. Want als bondscoach van Italië... zocht hij op het WK, wat was het, 2002? Uit woede een duk out zo'n beetje in tweeën. Uh, een ander legendarisch voorbeeld van zijn iets wat driftige karakter... is natuurlijk uh, die persconferentie die hij gaf als trainer van Bayern... na een verloren wedstrijd tegen Schalke 04 in oh. 98. Heel even luisteren. Musen zijn zijn, yes, ja, ze willen samenstaan. Deze speler moeten... Alleen het spel gewinnen! Moesten alleen het spel gewinnen! Ik heb iemand de schuld. Over deze spieler. een is Mario, An is, een ander Struf, ik spreken, is gespeeld, nur 25 de andere met. Soms spreken niet dat 25% van het spel. Ja, nou. Ik heb het fertig. Dat was de italiaan betoning zijn beste Duits. Uh, Bas, is die inmiddels wat rustiger geworden? Nou ja, misschien maakt hij hetzelfde traject door wat Van Gaal doormaakt, zullen we zeggen. Hij is nu 73. En uh, hij is inderdaad wat rustiger. Hij, uh, hij heeft niet zoveel meer te verliezen op dit moment. Um, kortom, ik denk dat, het, dat hij zich vanavond wel rustig zal houden. Pas, dank je. We nou, gaan naar Wim Koevermans, oud-voetballer. Hij zat in dat gouden team uit 1988, toen alles nog zo goed was. En werkzaam bij de Ierse Voetbalbond... waar hij verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de jeugdteams. Wim Koevermans, Goedemorgen. Goeiemorgen. Mm, hoe heeft u gisteravond zitten kijken om daar toch maar even mee te beginnen? Ja, maar ja, goed. Uh, in het begin uh, denkt iedereen: van ja, het, misschien is het toch nog mogelijk. En ik moet zeggen de start was ook, uh, was ook behoorlijk. En dan uh, denk je: ja, goed, zou het misschien toch kunnen. Maar uiteindelijk zie je toch dat het, uh, dat het er niet van gekomen is. Dus ja, he helaas, natuurlijk erg jammer. En maar uh, ja, ik was ook niet echt verbaasd dat het, uh, dat het zo ging gisteravond. Uh, na die de twee wedstrijden en alle druk die dat met zich meeneemt. Uh, maar ja, goed, het is uh, helaas dat we nu weer op het, op het toernooi zijn. Ja, zo is dat. Uh, we hadden het net met Bas Mesters over de bondscoach van Ierland, Giovanni Trapattoni. U kent hem persoonlijk, hè? Is, is het voor hem ja. een, een grote deceptie dat Ierland niet verder gaat? Uh, nou, kijk, ik, ik denk op de eerste plaats is het zo dat uh, het feit dat Trapattoni het voor elkaar heeft uh, gekregen om, uh, om Ierland uh, naar het EK te krijgen, is een uh, gigantische prestatie. Um, sinds, sinds hij in Ierland is aangekomen, vier jaar geleden, is het uh, is alleen maar opwaarts gegaan. En, uh, na de eerste twee jaar uh, was het bijna kwalificatie voor het WK. Iedereen herkent nog die wedstrijden uh, tegen Frankrijk hè, met de bekende handsbal van, van Henri. Uh, en en dat, was al, ja, dat was eigenlijk al ongelooflijk uh, dat hij dat presteerde. Uh, na de twee jaar daarna is het eigenlijk alleen maar in opwaartse richting doorgegaan in de spelstijl van Ierland. En, uh, ja, heeft hij zich geplaatst voor het EK. En, en ik zeg dat uh, die, die man verdient, uh, verdient een standbeeld uh, voor wat hij daar heeft. Dat is echt bijzonder. Nou, en, maar, waarom, maar waarom is dat zo knap dan? Uh, omdat hij onvoldoende kwaliteit heeft? Omdat de spelstijl van de Ieren uh, te, ma te makkelijk is voor de tegenstander. Nou, nou dat is, ik bedoel, kijk, ze hebben de afgelopen twaalf wedstrijden als het EK even niet meetellen, uh, waren ze ongeslagen. Um, maar goed, maar iedereen weet dat dit ook niet uh, de, de kwalitatief de beste spelers uh, zijn die Ierland ooit, uh, ooit gehad heeft. Er zitten natuurlijk wel een paar, uh, paar uh, uh, spelers bij met heel veel ervaring. Hè? Maar uh, het is inderdaad, uh, de, de, de speelstel is vrij direct. De dus snel, snel, de lange bal naar voren. En uh, ja, de moment dat de bal op de grond uh, grond is, dan uh, ja, is het niet, dat is niet de sterkste kwaliteit uh, van Ierland. Uh, het, het verdedigende. Het verdedigende spel, heel compact en met, uh, met heel veel, uh, heel veel uh, werklust. En dat, uh, ja, dat is de grote kracht van het uh, van het, team. het was heel moeilijk om tegen Ierland uh, doelpunten te maken. En, uh, en ja, goed, in de Ieren scoren altijd wel. Uh, al is het niet aan uh, de uh, uh, uh, spellenvatting, dan is er altijd wel eens een scherpe counter die, uh, die kan lukken. Dus, dat, uh, ja, dus dat, dat is altijd de sterkte van Ierland geweest. En nou, waardoor ze zich ook geplaatst hebben. Maar nu zie je op zo'n EK... Dat met name dat, dat sterk verdedigen dat het wegviel, omdat ze ja, doelpunten doelpunt die eigenlijk in de hele voorbereiding naar het EK niet... Uh, ja, die zag je dus niet. Hè? Dus dat, dat, dat geeft ook aan dat de druk van zo'n grote nooit toch wel iets bijzonders met zich meebrengt. En de stemming in Ierland op op best toch? Nog steeds? Um, nou, ik ben even niet in Ierland geweest, omdat ik natuurlijk zelf op reis geweest ben. Maar ja, de, de mensen zijn natuurlijk zwaar te lucht dat, dat, dat, dat ze natuurlijk nog geen resultaat hebben. Tot nu toe zeker in de eerste wedstrijd was te verwachten. Tegen Kroatië dat er toch wel een resultaat uh, in zou kunnen zitten. Ja. Um, ja, Spanje, Spanje is natuurlijk van een hele andere categorie. En dat, dat zeiden de spelers zelf ook. Dat ze, ja, ze werden bij Naturolius van, uh, van het spel van, van de, van de Spanjaarden. En hoe snel het hm. onderging en hoe behendig ze waren. Meneer maar we moeten het ermee ophouden. Ik wens u veel plezier vanavond. Okay. En bedankt ja, voor het commentaar. Bedankt. Groeten, hoi. Ja, zo. Mag je Jans? Is dat toch van der Hek? Ja, daar speelt u mee. Zit u te genieten van alles wat u hoort? Goedemiddag. Ja. Heeft u iets op uw leven? Ik uh, erger me dood aan al die sporten op de radio. Of iets heel anders? Ik heb niks te klagen hoor, maar ik wil me alleen maar eventjes verbazen. Daarover. Uh, geplandeerde politicus uit Zenlo. 0800-1101. Wat lekker dat ik even mag klagen. Ja, hier oh. lekker. Dat kan ik ook zo lekker vinden. Bel iedere dag tussen twee en half drie. Klaaglijn Tom van Teck, goedemiddag. 0800-1101. Ja, is er nog iets of iemand...